Dit is Lies Lot Thomas met het NOS journaal. Premier Berlusconi treedt zo goed als zeker vanavond nog af. In Italië wordt aangenomen dat hij straks bij president Napolitano het ontslag van zijn kabinet zal indienen. Berlusconi had al aangekondigd op te stappen zodra het parlement een pakket hervormingen had goedgekeurd. Gisteren stemde de Senaat in met de bezuinigingen en vanmiddag ging ook de Kamer van, de Kamer van Afgevaardigde Akkoord. De afgelopen weken liep de rente op staatsleningen hoog op omdat de financiële markten het vertrouwen in Berlusconi kwijt zijn. President Napolitano wil zo snel mogelijk een interimregering benoemen met vakministers die voor 60 miljard euro moeten bezuinigen. Zo gaat de BTW omhoog, komen er nieuwe belastingen en worden staatseigendommen verkocht. Mogelijk begint de formatie morgen al en wordt die dezelfde dag nog afgerond. Mario Monti wordt zo goed als zeker de nieuwe premier. Er wordt nu nog overlegd over de voorwaarden waaronder de huidige partijen steun geven aan een regering van nationale eenheid. Het dodental van een ontploffing op een legerbasis in Iran is naar beneden bijgesteld. Volgens de revolutionaire garde zijn er 17 mensen omgekomen. Eerder werd nog uitgegaan van 27 doden. De ontploffing was in Dane, bijna 50 kilometer ten westen van Teheran, toen leden van de garde munitie verplaatsten. De oorzaak van de explosie staat nog niet vast, maar media in Iran gaan uit van een ongeluk. De revolutionaire garde is een elitekorps van het regime in Teheran en staat los van het Iraanse leger. In Waert zijn twee jongens van 16 aangehouden die eerder deze week vuurwerk zouden hebben gegooid naar een blinde vrouw en haar hond. De 66-jarige vrouw en haar blinde geleide hond strokken zo van het zware vuurwerk dat ze de weg naar huis niet meer konden vinden en de hond kan zijn werk niet meer doen. De jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het weer vanavond en vannacht zakt de temperatuur in het oosten en noorden naar het vriespunt. In het zuiden en westen blijft het enkele graden boven nul. Er is kans op mist. Morgen is het na het oplossen van de mist zonnig en het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur tijdens weer voor de eerlijst van europa 21 e jaar van die eerlijst aflevering 45 en vandaag weer de 11e van de 11e van de 11e dus uh, de gekken die uh, hebben een goede dag vandaag in de lijst deze week alweer 17 stijgers drie zitterblijvers, 17 dalers en drie nieuwe binnenkomers en ook uh, drie platen uit de lijst moeten verdwijnen natuurlijk ...Snow Patrol, Call It Out in the Dark na 14 weken... ...Rio Miss Sunshine na 12 en Ricky Blazer at Pitbull. Like How It Feels verdwijnt na drie weken alweer uit de lijst. Nina en Pamengen Momento die, uh, hebben een goede week in totaal gaan zijn... ...namelijk 10 plaatsen omhoog en daarmee het snelst van allemaal. Een slechte week voor Jennifer Lopez. Papi zakt namelijk in één keer 16 plaatsen naar beneden. Want toen zij vorige week daarmee nog op nummer 16... ...nu zakt zij dus al naar 32. Langs genoteerd net als vorige week in handen van de Red Hot Chili Peppers. die Adventure of Rain Dance Maggie, Omdat het is alweer 17 weken in de lijst terug te vinden. Dus ze zakken wel, ze doen dat van 37 naar 40. En laten we dan ook gewoon vandaag maar onderaan die lijst beginnen bij die nummer 40. Om weer 17 weken dus in de lijst van Europa terug te vinden. De Red Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance. Maggie Zag het van 37 naar nummer 040. Straks op 39 al de eerste binnenkomen van deze week. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar. Maar wel origineel. George Van Dam. Uh, ja. Thank mm -hmm. you. I know her body was born delicious. Fine, no, too. Yeah, I know true y'all won't let good. I won't look at a little, little bit. Yeah. Die adventure of rain dance en Het zal wel een laatste week zijn. Dus ik gaan ze ook namelijk naar de laatste plek alweer. Voor de eerste middag gaan we naar de plek 39. Een vrouw die voor de meeste van jullie nog onbekend is, tenminste dat was, want ik hoop dat deze fenomenale artiesten het echt gaat maken. Want de enkele optimisten, die benoemen het nummer videogame van Lana Del Rey zelfs al de beste plaat van 2011. De alternatieve sfeer die de plaat ademt, die heeft mij van de eerste tot de laatste noot geboeid. Lana Del Rey die vertelt op een professionele wijze een prachtig lied. Het videogame gaat over de liefde, dat is duidelijk. Ze laat dan met een verbluffende, unieke en doorgewinterde stem een verhaal vertellen over hoe zij de liefde dan wel niet ziet. En dat gaat dus van samen in de tuin zitten tot houden van een feestje is ook over het uh, spelen van een videogame. Lana Del Rey deze week op uh, nummer 39, nieuw in de lijst van Europa. Swinging in the backyard, go up in your fast car, what's on my name? Open up a beer and sing it over here and pay your fee. Kom binnen op 39. Dan gaan we één plaat over, die vinden we op 38. Hot Shell Ray tonight tonight in de 14e week zakken zij van 29 naar 38. De volgende binnenkomen komt dan binnen op 37. Het blijft een riskant onderneming om Afrika van Toto te kofferen. In 2008 was het Carl Wolf die het voor het laatst probeerde. Zijn versie Afrika bestond destijds de Canadese hitlijsten. En dat kan ik ook goed Jason Derulo gedacht hebben toen hij Fight for You opnam. Gelukkig geeft de Rulo wel een geheel eigen draai aan het nummer. En Fight for You past goed bij deze tijd, Het leunt op de zware beat en bevat meer densachtige elementen. Daarnaast houdt Rulo eigenlijk alleen de wereldberoemde Refine in stand. Fight for You personen draait je hits met een beroemde sample. Achter wat cliche en Don't wanna go home, wat de uh, originaliteit is op zijn tijd ook niet vergeten. Hoe dan ook zal Jason met Five for You opnieuw een uh, hit gaan scoren. Aan begin is er in ieder geval op plek 37 in de hitlijst van Europa hundred men no more could ever do Just like a Op vrijdag brekstoude Niet betrouwbaar, maar wel origineel. dan zou je verwachten dat hij een of andere rip nummer maakt. Maar het is gewoon uh, lekker rustige muziek, nieuw etje in de derde weken en die uh, gaat toch wel een plekje weer omhoog hoor. Van 36 naar uh, 35 alweer. In de hoogste binnenkomen komt er dan al aan op 34. Het lijkt wel alsof hij aan een uh, persoonlijkheidsstoornis leidt niet gevonden wil worden door de Zweedse Belastingdienst of dat hij gewoon niet kan kiezen de Zweedse DJ Tim Berklin heeft laatste nummer uitgebracht onder de naam Tom Hanks en nu maakt hij weer een plaat en nu doet hij het onder affiche anyway, uh, kiezen kan hij duidelijk niet maar platen maken, dat dus wel Het is nieuwste single Levels, die heeft weer een lekkere beat en de vocalist in het nummer dat is de R&B singeress Eta James Eta wie? Eta James ja, ouders, die ouders kennen haar vast nog wel, want ze heeft uh, vooral goed in de jaren 50-60. Maar lyrics komen van haar groot hit uit 1962. Something but a hold on me. 21-jarige affiche die kent zijn klassiekers. En waarschijnlijk ken jij de plaats ook al. Er wordt al veelvuldig veel gedraaid op verschillende radiostations in de Nederlanden. En nu dus ook een hit in geheel Europa. Affiche met levels komt binnen op 34. En levels je hier op CFM Zandvoort. ZFM, Westkust, weerbericht. bericht. We hebben vandaag te maken met een krachtig hoogdrukgebied boven Scandinavië en Oost-Europa, genaamd Xenia. En die bepaalt namelijk ons weer een zuidoostelijke stroming. Daarin, allemaal vochtige lucht. En daarom zijn we deze vrijdag wel een beetje bewolkt gestart. In de loop van de dag verdwijnt die bewolking wel en komt de zon voor te De Zuidoostelijke wind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt en wel naar maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het ook weer vrij helder en is het nevelig. Het blijft droog en koelt af naar een graad of 4. De zuidoostelijke wind die draait naar de zuid en is overwegend matig van kracht. Vanmorgen schijnt de zon weer flink, maar in de middag trekt er ook sluierbewolking over de regio. Het blijft droog in waait de matige zuid tot zuidoostelijke wind. De temperatuur iets hoger. Tijd in de middag namelijk naar maximaal 12 graden. Zondag dan trekt er ook weer sluierwolking over de regio. Het blijft droog en er wijdt er ook wegenmatige zuidoostelijke wind. De temperatuur dan een, een graadje of 10. Het ritme van ladies and gentlemen, let's go! En we gaan door met de hits van Europa. En een van de hits op dit moment is een ander van de Red Hot Chili Peppers, de Monarchy of the Roses. De tweede week komen van 35 naar 31. Yeah. So yeah In de derde week doet dit goed, van 31 omhoog naar 27. Daarvoor Lady Gaga, You and I, ook al drie weken in de lijst. En net zo hard omhoog, maar dan van 32 naar 28. Weet het Chili Peeps, ook je ook, met de Monarchy of Roses. In de tweede week gaan die vier plaatsen omhoog, van 35 naar 31. En twee plaatsen die tussen zaten van LMFAO, Natalia Kills, de Champagne Shower. En Lloyd, Andrew G. en Lil Wayne, dedicated to my ex. We gaan verder met de lijst. En dan vinden we op uh, nummer 35 en de, de dame die heet Birdie. In de vierde week doet ze het goed van 34 omhoog naar 25. Een zingel heet Skinny Love. En die hoor je nu hier op 7 Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. Come on, skinny love, just love. I'm Russ Starship. I'm with and you make me feel... Kijken wij even achterom. Vinden we op nummer 30 de LMFO. naar Teller Hills en Champagne Showers. Zakkend vanaf 23 naar 30. Van 19 naar 29. Lloyd Henry 2000. Luling. Uh, dedicated to my act. Van 32 omhoog naar 28 in de derde week. Lady Gaga, you and I. Gavin Grass, Sweeter. In de derde week omhoog van 31 naar 27. Rihanna Man Down. In de 15e week zakt zij van 17 naar 26. 9 plaats omhoog in de vierde week. Birdie Skinny Love. Naar 25. 24 is er voorkomen Starship en Cyber. You make me feel. 23, Pixelot, al about tonight in de laatste week, zakkend van 15 naar de 23e plek. Nika, Lemie, die zakt ook in de tiende week, zakt hij van 20 naar de 22. 21 is voor de zittenblijver, of één van de drie zittenblijvers eigenlijk deze week. Jonah gaan Bromfield en Lil Twist en Foeling in de zesde week, blijft die dus zitten op 21. Mocht je niet allemaal net even snel zijn, gaan zo die lijst. Vanaf 5 uur kan je hem weer nalezen op internet www.zfmzandvoort.nl. Yeah uh -huh. We go home